Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na meer dan 13 jaar gaat Qatar de ambassade in Syrië weer openen. Het land doet dat als blijk van steun aan het Syrische volk. In 2012 sloten veel ambassades vanwege de burgeroorlog. EU-landen vinden het nog te vroeg om die weer te openen. Het is nog onduidelijk hoe de samenwerking gaat verlopen met HTS... de rebellengroep die de regering van Assad heeft verdreven. Frankrijk stuurt een team diplomaten naar Syrië... Rusland heeft juist ambassadepersoneel geëvacueerd. Ook diplomaten uit Belarus en Noord-Korea zijn vertrokken. Op Fiji hebben zeven toeristen een vermoedelijke alcoholvergiftiging opgelopen... na het drinken van cocktails. Alle zeven belanden ze in het ziekenhuis... nadat ze in een vijfsterrenresort Coladas hadden gedronken. Twee van hen waren er ernstig aan toe. Een monster van de drankjes is naar Australië gestuurd voor onderzoek... De Australische overheid waarschuwt reizigers voor mogelijke vergiftigde drankjes en methanolvergiftiging. Vorige maand kwamen twee Australische backpackers om het leven na het drinken van vergiftigde alcohol. Hulporganisaties in Mozambique vrezen dat er veel slachtoffers vallen door orkaan Chido. De tropische storm trekt nu over het Afrikaanse continent... en veroorzaakte eerder een enorme ravage op het eiland Mayotte... Vooral sloppenwijken zijn daar zwaar getroffen. Een groot deel van het eiland is verwoest. De orkaan was de zwaarste in 90 jaar tijd. De waarde van bitcoin heeft opnieuw een recordhoogte bereikt. Vannacht kwam de cryptomunt voor het eerst boven de 105.000 dollar uit. Nog maar tien dagen geleden werd de grens van 100.000 dollar geslecht. De snelle stijging heeft te maken met de aankomende Amerikaanse president Donald Trump... Die heeft gezegd van de Verenigde Staten de crypto-hoofdstad van de wereld te willen maken. Sinds Trump de presidentsverkiezingen won is bitcoin ruim 50% in waarde gestegen. Het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt met hier en daar wat motregen. In het westen kans op een beetje zon. En het is zacht met maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 uit vrije wil speelt die herrussies roerlecht Want liefde rekent niet, kijk niet achterom Liefde is blind en misschien wel juist daarom Dus gaat het nu niet fout. Dus gaat het nu niet wel dus The past through the heat. Catch a thief, a honey thief. I'm a thief, a honey thief. Don't okay. get. I, don't I drop I drop I believe billy bomb Say up with everybody to the beat up to drop Give a damn because I'm a super jam Joe Joe Joe Rippen van ZFM. ZFM. a diamond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 It <laughs> up.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 zijn een keer ontmoet en toen heb je mij misschien Ja, heel misschien niet eens